Geen uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS-journaal. In een vluchtelingenkamp in Nijmegen hebben leden van een slapende cel van de Islamitische Staat gezeten. Dat heeft een overgelopen jihadist gezegd tegen de Franse politie. De IS-leden in Nijmegen maakten deel uit van een grotere groep terreurverdachten, van wie er vorige week drie werden opgepakt, omdat ze een aanslag in Düsseldorf zouden beramen. Volgens de overgelopen jihadist bestaat een groep uit 20 mannen die verdeeld over Nijmegen en Düsseldorf klaarstonden om in opdracht van de IS binnen 24 uur een aanslag te kunnen plegen. In het centrum van Istanbul is een aanslag gepleegd. Mogelijk was het doelwit een bus met politiemensen. Volgens de eerste berichten zijn er twee doden en acht gewonden. De aanslag was bij een bushalte in het historische centrum van de stad. De laatste tijd hebben Koerdische militanten, is strijders en extreem-linkse activisten aanslagen gepleegd in Turkije. De verantwoordelijkheid voor de aanslag van vanochtend is nog niet opgeëist. Het is zinvol om Peuters met een taalachterstand extra Nederlandse les te geven... De achterstand in de woordenschat kan daardoor worden gehalveerd, concluderen onderzoekers die bekeken of bijles op zo'n jonge leeftijd wel nuttig is. Door de bijles leren de kinderen zich ook beter te concentreren. Uit de onderzoeken blijkt verder dat extra rekenles geen zin heeft. De autoriteit Consumenten Markt roept in een campagne mensen op tips te geven over verboden prijsafspraken tussen bedrijven. De Waakond krijgt nu maandelijks zo'n 100 tips over kartelvorming, maar dat moet er meer worden. De autoriteit geeft als voorbeeld van verdacht gedrag concurrerende bedrijven die tijdens een diner de klanten verdelen. Mensen kunnen vermoedens van kartelvorming anoniem melden.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 Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later op de dag in het binnenland kans op onweer. Met veel neerslag. Maximaal van 19 graden in het noordwesten. Tot plaatselijk 28 land in maart. Dit was het in Oorsprong. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste files zijn alweer aardig aan het oplossen. Nog wel vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Knoopend Everdingen. 11 kilometer. Iets meer dan 10 minuten vertraging. Geldt ook voor de A2 een stukje verderop richting Amsterdam... bij Utrecht-Leidse Rijn, 4 kilometer. De A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 5 kilometer. De A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp, 5 kilometer. Ook daar zo'n 10 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij de Meren, 11 kilometer. Dat kost je een kwartier extra. De A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... Na een ongeluk bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. Vertraging nu zo'n 20 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar Centrum nog 3 kilometer. Met iets meer dan 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 We maken ons nu op voor de finale van Roland Garros... Dus tussen Djordovic en Murray, want die wedstrijd staat op het punt van beginnen. Na de volgende plaat gaan we gelijk beschakelen met Joop van Nes... want het is ontzettend spannend op de glee. En dan hebben we het over TC Zandvoort... in de finale van het gemengde eredivisie tegen Limonias. De tussenstand daar is 1 tegen 1, dus spanning volop hier op de glee...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 I'm your go Goedemiddag van CFM met Shaggy op de radio. En inderdaad, I need your love. We gaan weer live over naar uh, Tennispark de Glee. Inderdaad, de Eredivisie -fina finale gemengd. Uh, poel is het daar voor uh, TC Stansvoort? Nou ja, eigenlijk, uh, ja, na die 1-1 gaat het uh, niet echt heel erg. Uh, we gingen weg bij de heren, eerste, eerste herenpartij. Dat was een sportgroep tegen de Belg uh, Niels de uh, daar stond het 5-5 toen we gingen. Het is uiteindelijk een tijdbreak geworden. En in die de zijn veel beter dan uh, Schot Giesgoor en won met uh, 7-3. We zijn nu in de tweede set bezig en er uh, staat 2-1 voor, voor de Zijn. En uh, Giesgoor is nu bezig met de gelijkmaak van de 1 En daar staat het uh, volgens mij 15-0. Op de tweede baan was de uh, andere Belg, uh, Maxime Orton, was in no-time klaar met die zet. Uh, ten opzichte van uh, Tellem Giesgoor...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 En straks zijn er Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, straks komen we uiteraard weer terug bij Yo Fres. Het vervolg van een spannend tennisweekend hier in Zandvoort. Een lekker gauw houden nu, hier is Maywoods. Saying goodbye to friends. Saying goodbye to loneliness. I'm on my way to Rio. Place where I wanna be. You know that I soon will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 Wat we ook op de voet volgen vanmiddag. Er is er eigenlijk nog veel meer nieuws. Hè? Een half uur evenementagenda. Dus we hebben nog genoeg te doen, Albertje. Ja, het zweet op je voorhoofd. We zijn nog lang niet. Lekker warm in de studio. Hier is Emma Rome. Bij sommige platen heb je zoiets van: als je me een uh, aantal keren gehoord hebt, van pak, ik vind er helemaal niks meer aan. Nee, dat heeft wel absoluut iets bij deze van Nico Evinci hoor: de M.I. Dat allemaal bij CFM Race Radio. CFM Race Radio. Pit Report. We schakelen wederom live over naar het circuitpark Zalvoort. Naar onze enige echte race reporter, Willem van Dezen. Die gewoon een geweldig weekend daar meebeleeft. En ook vanmiddag weer voldoende te doen op het circuit. Want we hebben net de Formule 4 gehad. Ja, goedemiddag uh, nogmaals. <laughs> Formule 4, ja, in een uh, vorige... Uh stukje dat ik bij jullie was, hadden we een safety car van de Formule 4. Uiteindelijk werd er weer gereden, maar ook dat duurde niet lang, want op een gegeven moment was het, uh, even kijken hoor, zo'n uh, moeilijke rotnaam, maar uh, was het de uh, Tuomas. Uh, oh, die? Ja. ja, ken je hem? Ja, Tuomas, ja, ja. Die er uh, toch wel uh, vrij stevig uh, afging in de schema mocht, uh, ja, stuiten daar in de banden. Die auto moest verwijderd worden en wederom car En uh, ja, met een race uh, die over tijd gaat... ...en niet overgaat al 125 uh, minuten duurde de race... ...impliceert dat dan dat uh, ja, de finish eigenlijk ook uh, onder safety car uh, plaatsvond. Uh, nou, uiteindelijk is uh, geluk uh, voor Richard Spoor. Hij was uh, goed, bezig, goed weg bij de start, vanaf zijn propositie positie ...en liet op het moment uh, dat hij al uh, gereisd heeft duidelijk zien dat hij wel heel snel is. Hij wist de race te winnen in zijn... Uh, door Red Bull gespons op de Formule 4. Op de tweede plaats uh, arriveerde dan uh, Alexander uh, Partanian. En derde uh, was het uh, Jarno meer die eerder dit weekend al uh, twee keer uh, de Formule 4 race uh, wisten we in uh, En uh, eigenlijk uh, de spekkoper is uh, dit weekend als uh, koploper in de kampioenschap hier aankwam. En ook als uh, koploper in de kampioenschap uh, weer uh, zo wordt uh, verlaten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 Ja, het is nu uh, 15 uur 26 minuten en 51 seconden. Hey, Bols ook. Ja, dat jullie ook. Er is dus geen tijdschema tussen hier in het centrum van Zandhoek. En over uh, ja, om half uh, vier exact uh, is het de bedoeling uh, dat uh, Max uh, wederom uh, de baan op gaat. En uh, ik hoop dat het langer is uh, dan in de vorige demo. Om uh, ja, alles nog even te geven. Het is de maatste demo uh, die er de geeft. En uh, ja, hij uh, heeft beloofd daar wat extra's van de maken. Dus uh, ik denk dat. We ook nog een hoop gaan zien... wat uh, Burns uit, uh, startprocedure uh, en noem maar op. Uh, hij is op de brand om het uh, mooi af te sluiten hier. We zagen net weer uh, iedere keer neemt een mooie slijtbeggetje... ...richting uh, zijn auto en dit om niet... Uh, ...langs die duizenden mensen die wat uh, handtekeningen of foto van hem willen te moeten... ...wat anders komt hij nooit bij zo'n auto... ...en goede uh, oh, moed, uh, ging vinken op met uh, naar de auto... ...en laten we hopen dat dit keer uh, de techniek uh, hem en ook uh, de vele chauffeurs niet in de steek gaat halen. Ja, want die uh, techniek is uh, inmiddels hersteld, hè, hebben we begrepen. Ja, als het goed is, uh, gaat dat uh, zo lukken...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 U kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen en kijken hoe sterk die is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 Deze is voor Chris Cap en een Englishman in New York. Het is twee overal vier geworden: voort op zondag, Zalvoort een goede middag.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 Dus ook, mocht u ook uh, lekker op vakantie zijn in Zandvoort... ga dan lekker even naar deze Racing Days op 11 en 12 juni... op het circuitpark Zandvoort. En het uh, Amsterdam Beach Hotel bestaat uh, op 12 juni alweer drie jaar. En dat gaan ze vieren. Op zondag 12 juni viert het Amsterdam Beach Hotel... en restaurant Epp Vloed haar driejarig bestaan.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 Tot zover. Dat was hem even met dat je al wat je precies in de filler is, zoals dat heet. Goed gepland, jongen. <laughs> Hier is met je laser en light it up. En dat was de single van Kovacs hoor. Dat ding op de zondagmiddag bij CFM. Voor de laatste maal vandaag schakelen we over naar Tennispark de Glee. Joop, hoe is het daar met TC Zandvoort? Nou, eigenlijk niet goed, erop. Maar... Ben je er nog? Kies Hmm, dat gaat heel vreemd, uh, Albert-Jan.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 Morgen ernstig ziek, heb ik nooit meer leuk publiek. Moet ik in de elf cel gaan wonen? Ga ze kallo wat klonen? Mm. Heb ik acht verstopte vaten? Kan ik morgen niet meer praten? val ik uit een raam? zijn, Zal ik nooit meer dronken zijn? Het maakt niet uit. De... Het is mijn dag. Het is mijn dag. had op de Duitsers komen. Uursklagje. Eh, het is mijn dag. met je pivoen het is mooi. Het is mijn dag. Het uitje is mijn dag. Stel maar een dag. Wel negen uur in. Wel. Is echt mijn dag. Is Serieus, uitje is echt in. Wel Mijn dag. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Hebben we wat uh, Albert het of niet? Volgens mij wel. Vo volgens jou wel. Nou, eens even kijken of uh, Joep aan de telefoon hebben. We we zijn er. Ja, gelukkig, gelukkig. Het is uiteindelijk gelukt. Kostte wat moeite, maar dan heb je ook wel wat. Ach, wel, natuurlijk. Jawel. Hoe is het daar? Uh, ja, het is stil uh, op het tennispark, want uh, er is nog één partij bezig. En die is op dit moment in de tiebreak van de tweede set. Het is dus waarschijnlijk belangrijk dat uh, Gies voor deze tiebreak uh, naar zich trekt. Het stand is nu 1-1 en de smet is aan het serveren voor 2-1. Ik het niet zeggen, geloof ik. Deze is duidelijk, ja, heel duidelijk. Gebroken. Nee, nee, uh, ja, nou, een mini-break doen ze er dan in. Oh, Prachtige bal van uh, Schot langs de lijn. En uh, daar kon uh, Maxime Oeton uh, niet bij komen. En daardoor staat het nu 2-2. Uh, uh, en mag voor uh, twee keer gaan serveren. Goed, uh, Schot had dan zijn eerste partij verloren.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 Het, er is een beetje gerust op maar ik weet het begot niet waarom. Iedereen zit ervan om aardeloos naar toe te kijken. Het is een goede service, wordt goed gerettoneerd. En weer terug voor uh, het prachtig, maar het, het verkeerde been gezet voor uh, Doon Tom. En uh, dat, uh, daardoor staat er nu uh, 3-2 in het voordeel. 2-5 moet ik zeggen, het voordeel van uh, onze Belgische vriend. En 2-2 uh, dus. En uh, Grieks mag nu voor de 3-2 gaan serveren. En uh, ja, het zit is ja, eigenlijk weer wat stiller in het park. Iedereen is eigenlijk midden weer aanloos wat, uh, wat uh, Rick zo'n man heeft. zo'n 0-6-verlies in de eerste zet en dan terug te kunnen komen. Die bal ging via het, uh, de netband over de service wat heen. Die is dus uit en nog uh, Gies voor. Nee, dat is blijkbaar. en pakt twee ballen. Goed, dan gaat hij nog twee keer zo Dan gaat die bal komen. Moet ik niet.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 Een die moet Hotel. winnen om door te mogen gaan naar die derde zetten. Even te hebben, het En een wedstrijdpunt. Anders staat hij ineens na de singles 3-1. En dan, ja, dan is het afwachten wat de twee uh, dubbels, uh, zowel de dames als de heren, gaan brengen. oud die maakt zich klaar om te gaan sorteren. Goot die bal op, dan gaat hij komen. Sneeuwhart, hard. ook van Giesvoer, maar die slaat die bal over de baseline.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 En een fijne zondag. Hi, ik ga zo de uitzending in. Is er nog iets bijzonders gebeurd vandaag? Ja, nou, je bent al in de uitzending, dus uh, wat dat betreft. Oh, nee. Ja, <laughs> dat, gaat, dat, dat gaat heel snel hier hoor. Hey Dolly. Ja, ja, ja. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Rob en Albert-Jan. Hallo, hallo, waar ben jij?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 Niet. De verkeersregelaar hebben net uitdrukkelijk toestemming gekregen om mensen door te sturen naar het dorp. En de pendelbus stopt ook eerst in het dorp voordat ze naar P. Zuid gaan. Helemaal Dat zijn top. hele duidelijke afspraken die... goed zijn vandaag? Mooi zo. Dus wat op Facebook gezet was, was waarschijnlijk wat volbaardig. Dat Als dat één iemand is, maar dat zijn niet de afspraken die we hebben Vanuit de, de horeca. Gaan. Ja, die waren nee. boos. Oké. Okay. Nee. Oké, okay, nou helemaal, helemaal duidelijk.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 En here voor jou CFM Race Radio Pit Report. En we schakelen weer over naar Willem van Dins op het circuitpark Zalvoort. We hebben dit een hele mooie demo gezien van Max Verstappen op het circuit. Willem.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 Ook nog zo'n proefstart uh, gemaakt hier op het recht Helemaal geweldig uh, natuurlijk. Daarna gestopt op het rechte eind uh, voor de uh, tribune, hoofdtribune. Nog een korte interviewtje met Rob Peters, uh, de circuitsteaker. En nu moet hij zo dadelijk weer hard op weg uh, naar de Red Bull troek. Om daar uh, zijn laatste Senior sessie om als ik me niet vergis, tien over vieren gaat plaatsvinden. Om daar nog uh, achter de pensions uh, te nemen. En ja, zoveel mogelijk handtekeningen uh, te gaan delen nog. Ja, en als je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 ...duizenden uitgedeeld. Dus ja, ja, die jongen mag helemaal niks verhalen Ik heb er al respect voor wat die jongen doet de hele dag door. Die is van z'n vroeg tot zavonds laat is hij bezig... ...en hij heeft geen minuut voor zichzelf. Nee. De enige momenten voor zichzelf die hij heeft... Het, ...zei hij ook, uh, Dus als ik lekker in die auto zit... ...en ik rij in de ronde in... Ja. ...ik heb van niemand ja, ja. last. Eindig rust, weet je wel. Helemaal op mijn kop, niemand die aan me trekt... ...niemand die wat tegen me wil zeggen...